minister De Jager bereikte vandaag met IJsland een ontwerpakkoord. Volgens die overeenkomst betaalt IJsland 3% rente... en moet al het geld terug zijn in 2046. Het IJslandse parlement moet er nog mee instemmen. Een restauranthouder uit Almelo heeft in hoger beroep 11 jaar cel gekregen. Twee jaar meer dan de straf van de rechtbank. De man had twee jaar geleden geldproblemen. Stak zijn café in brand, reed naar het stadhuis... en gijzelde daar met een vuurwapen urenlang een wethouder en vier ambtenaren. De rechtbank poging tot moord niet bewezen, maar het hof wel. Vandaar de twee jaar hogere straf van elf jaar. De bestuursleden van het meldpunt voor misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, Hulp en Recht, stappen op. De commissie Deetman concludeert in een tussentijds rapport dat Hulp en Recht volkomen onvoorbereid was op de grote stroom klachten. De stichting gaat nu met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk bekijken hoe het verder moet. Rijkswaterstaat vindt dat het afgeven van een weeralarm door de overheid voldoende zou moeten zijn. De weggebruikers hebben volgens de dienst het meest aan eenduidige informatie. De ANWB gaf voor vanochtend een spitsalarm uit in verband met sneeuw en gladheid en ontwrichting van de ochtendspits, maar achteraf bleek dat het allemaal erg meeviel. Rijkswaterstaat komt pas met een alarm als mensen hun bestemming niet dreigen te bereiken. Oud-premier Sanader van Kroatië is het land ontvlucht. Hij wordt verdacht van grootschalige corruptie. Hij zou zijn land voor honderden miljoenen hebben benadeeld. Het parlement in Zagreb had de onschendbaarheid van de oud-premier opgeheven. En voordat er een arrestatiebevel kon worden uitgevaardigd, is hij het land uitgevlucht. Sanader trad vorig jaar na vijf jaar premierschap af toen de geruchten over corruptie aanzwollen. Hij is nu spoorloos. Het weer verspreid trekken buien over. In het oosten, mogelijk met natte sneeuw. Vannacht opklaringen in het binnenland lichte vorst. Plaatselijk kan het glad worden. En morgen regenachtig bij 2 tot 6 graden. Dit was het NW-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. ZFM in de avond. In that drop out. Now give me two more bottles, 'cause you know it don't stop. Oh <laughs> yeah, drink it up, drink, drink it up. We're sober 'cause around me they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Can, acting, like they drunk. We're, we're sober 'cause around me they be acting like they drunk. <laughs> Put your hands up make you put your hands up put your, put your hands up It's that 808 bump. make you put your hands up make you put your hands up put your put your hands up Hell yeah. make you put your Kerstopje op je radio. Met GFM. Hele fijne dagen. This is a sex machine. No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 Ga nu naar winterse50.nl Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket De 50 beste kerst- en winterrits alle tijden Op meer dan honderd radiostations in Nederland en België Luister, rond kerst Naar de levertwitme van Zandvoort, maak ook op internet www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Eind van het jaar. FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. When you called me up this morning. Told me about the new love you found.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 we gaan er ook vandaag nog uit op raar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar ik van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij.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 Dan stuur je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. En net wel met het NOS-journaal. De politie heeft in Den Haag een jongen van 16 opgepakt... die betrokken zou zijn bij de digitale aanvallen op websites van bedrijven... die geen zaken meer willen doen met Wikileaks. Zoals Mastercard, Visa en PayPal. De jongen heeft bekend. In zijn huid...